Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een schietincident in een woning in Dordrecht zijn drie doden gevallen. De slachtoffers zijn een man en twee kinderen. Een vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk gaat het om een gezinsmoord. Bronnen melden dat in het huis een agent woont. Rond half zeven vanavond gingen hulpdiensten met spoed naar de woning. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De politie is een sporenonderzoek begonnen. De Verenigde Staten hebben twee jaar geleden... een belangrijke spion weggehaald uit Rusland. En dat gebeurde nadat president Trump en zijn regering... verschillende keren vertrouwelijke informatie naar buiten hadden gebracht... die de spion in gevaar kon brengen. Dat meldt CNN op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De spion zou zijn teruggehaald na een ontmoeting tussen Trump... en de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Trump deelde toen geheime informatie van de veiligheidsdiensten... President Trump reageerde via Twitter op de berichtgeving. Hij noemt het fake news van CNN. Door hevige turbulentie bij een vlucht van een Duitse luchtvaartmaatschappij... zijn zeker acht mensen gewond geraakt onder wie twee bemanningsleden. Eén persoon raakte zwaar gewond. De vlucht ging van Zuid-Italië naar Berlijn... en bij de landing op vliegveld Berlijn-Tegel kregen toestel dus last van turbulentie. Verschillende mensen hadden op dat moment hun gordel niet om. Zes passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht... Het Rotterdamse verzorgingstehuis van Omroep Max-voorzitter Jan Slachter voldoet niet aan alle normen. In een rapport van de inspectie staat onder meer dat de medicatie van de ruim 50 bewoners niet altijd op de juiste manier wordt bijgehouden. En ook bestaat het risico dat de cliënten niet de zorg ontvangen die ze nodig hebben. Het zorgcentrum krijgt nu een half jaar de tijd om orde op zaken te stellen, anders wordt het onder toezicht gesteld. Het weer, de temperatuur daalt naar 3 tot 9 graden, hier en daar kan wat mist ontstaan. Morgen is het dan wisselend bewolkt, vrijwel overal droog... en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. 37% van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Doe lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren.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 Critical. Last year it was a crash, and this year set against the wing. And on the inside, slowly pushing the pay. It's depth, louder, feel no. It's lapite and the And it looks as though they are all this time space the round sand on that one. Yes, indeed they are. Up the hill. Ja, waarom uh, eventjes toch weer die anthem is even weer uh, van stal gehaald. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het uh, nummer wat we net hebben, kunnen beluisteren uh, Het nummer van The Last Wave, uh, pole position. Want ja, sinds uh, dat ergens in mei is aangekondigd dat uh, überhaupt wordt uh, een Formule 1 race uh, is er uh, als het ware een gekte uitgebroken in uh, dit dorp. Gisteren al een reportage gezien bij 1Vandaag over de prijzen die gevraagd worden tijdens een weekend. Je weet maar nooit, er kan zomaar een olie ergens komen en die zegt ik wil graag dit weekend. En dan hebben we het over dit weekend 1, 2 en 3 mei 2020 in deze badplaats willen verblijven omdat hij zo nodig een Formule 1 race wil zien. Ja, dat kan. Dus er zullen behoorlijk wat prijzen gevraagd misschien gaan worden. Nou, ik weet niet of het allemaal overdreven is. Dat weten we dus niet. Maar goed, uh, pole position van The Last Wave, dat was het openingsnummer. En daarom dacht ik, ach, we gooien hem nog een keer weer er tegenaan. Dat anthem van de Formule 1. En trouwens, het is dit weekend wederom een Grand Prix weekend. Want er is ook weer een Formule 1 wedstrijd in Italië. Of de devotie reden hebben tot juichen. Dat zullen we dus zondag moeten gaan horen. Goed, dat was even weer het verhaal Formule 1. Nu weer terug naar de realiteit. En dus weer terug naar onze gasten die aangeschoven zijn. Ja, want uh, ineens uh, schrikken ze op, ja, Het lijkt net alsof het rode licht uit is. En dat er weer twintig auto's ineens weer... allemaal op uh, de eerste bocht aan het aanstormen zijn. Maar goed, uh, ik zeg het er even bij, uh, want we hadden geen tijd om de Two Weeks Notice uh, een beetje helemaal uh, te bespreken. Um, even over het ontstaan van het liedje, hoe is dat uh, eigenlijk uh, tot, uh, ja, hoe is het eigenlijk ontstaan, het idee? Nou, dit liedje hebben we samen sowieso geschreven. Ja, volgens hm? mij wel. Ja. Volgens mij begon het met dat gitaarlijntje. Hm? Fijn dat alle allebei <lacht> ging zingen. Weten ja, dat één niet ja, ja. En uh, toen was het ja, dat moeten we eigenlijk wel ergens voor gebruiken. Dat is eigenlijk wel cool. En dan laten we proberen een liedje eromheen te schrijven. Ja, hmm. toch? Uh, en, en even, uh, ik heb uh, zoiets, het, het lijkt wel iets van uh, vakantie of zo. Vakantie? Gaat het daar, ja? Nou, of, uh, het gaat wel over op vakantie willen. <lacht> ja, of, of reis. Ja. Of, of iets ja. Met, met, ja. met reizen. Uh, ja. Daar heeft het uh, tenminste, dat haal ik, er, haal ik er een beetje uit. Ja, ja het, is, het, gaat, het is eigenlijk het verhaal een beetje van een, een man. Tenminste, dat zie ik dan voor me. Die dan die altijd naar zijn werk gaat in zo'n oude tram. Gaat hij ah. met zijn koffertje, die gaat erheen. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment denkt hij van. weet je, ik ben er klaar mee. Ik wil gewoon weg. En dan, uh, dan gaat ik, ja. ik, hij. Uh, ik probeer het met verwoede pogingen, maar uh, toch heb ik zoiets uh, van het kleine orkest... Uh, wie geld heeft is, voor wie geld heeft, is de vrijheid niet duur. Zo uh, dat... Dat is een beetje mijn uh, verhaal. Hè? Ik heb ja. wel vrijheid, maar mijn vrijheid is beperkt. Dus uh, ja. ik heb aan het eind uh, van mijn geld heb ik nog altijd een uh, flink stunk maand over. Dus, uh, dus ja, dat, <laughs> uh, dus dat is de andere ja. kant. Weet je, het is, is heel mooi, schetsen natuurlijk. Hè? Dat vergezicht van. Uh, en ja. dat wat jij schetst. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat ik in een trein zit en denk. God nou Toch eens even een halte verder. Dan, dat ik niet uh, ja. naar mijn werk moet. Uh, hoef uh, te gaan. Hè, ik heb een tijd lang in Nieuwegein. Want wat jij nu schetst. Kan ik wel een beetje proberen te verbeelden. Elke dag. Trein. Tremmetje. En ik denk Nieuwegein. En dan uh, was het in Utrecht uitstappen. Maar dan zag ik op het bordje Maastricht. Of uh, ergens die plaatsen die ertussen zitten. Ja. Ja. En, ja, en, dan wil je, en dan wil je eigenlijk het liefst helemaal niet naar je werk. Ja. Maar dan wil je gewoon het liefst. He, wat jij net zegt, de onder je, onder je arm meenemen en zeggen: Van het, uh, gegroet, uh, vrienden. Ik ga lekker even op reis. Uh, op, ja, op dan maar terug. Ja, zoiets. Ja. Maar dat, dat was helaas niet mogelijk. Uh, maar goed, uh, misschien is er wel meteen weer een voedingsbodem van. Uh, wordt er gelegd. van hoe een uh, systeem je in de greep uh, zou kunnen houden. Yep. Want dat uh, is dan de volgende stap natuurlijk. Maar goed, uh, sinds ik uh, woensdagavond naar. Uh, de Wereldraad door heb gekeken met Alle Mensen Deugen van Rutger Bregman. Kennen jullie die? Nee. Nee. Nou, Toch, maar ze uh, wat, wat dingen van hem gaan lezen. Ja. De man is zeer optimistisch, dus. <laughs> en dat uh, kun je wel terugvinden uh, in de boeken. Maar goed, um, we hebben het ook over jullie. Um, dat was de Doingsnotes in de Notendop. Ja. Maar uh, zitten jullie, uh, hoe, hoe ontstaat er een liedje eigenlijk? Hoe ontstaat dat überhaupt? Uh, ja, dat is eigenlijk elke keer anders. Anders, ja. soms, uh, soms heb ik al een idee en dat kunnen of een paar akkoorden zijn op gitaar of hmm. een melodiekje, of iets van een, een idee van laten we een liedje hierover schrijven. Of soms heeft daf dat. Hmm. En soms is het gewoon zo simpel als laten we volgende week woensdag om 11 uur afspreken en gaan schrijven. Ja, dan kan dat kan dat ook. En gewoon, dan is het gewoon ja. kijken wat er gebeurt en hmm. de ene keer dan uh, doen we vijf weken over één liedje... wat we uiteindelijk ja. toch niet gebruiken. En de andere ja. keer is er ineens... Is er gewoon. Maar kan het ook ja. ontstaan, bijvoorbeeld... als je op, uh, op een gegeven moment... ik bedoel, ik heb jou van de zomer een paar keer de hond uitzien laten. Dat ja. je dat op het strand loopt en denkt van... hé, hey, dat is ook iets uh, waar ik op een gegeven moment... een liedje over zou kunnen schrijven. Uh, collega Houweling heeft ooit een zeer uh, tragisch nummer... Of, of tenminste een nummer opgenomen... wat over de tragiek van... Uh, van, uh, van dit dorp uh, gaat. Tenminste, er is ja. hier een tragische gebeurtenis... en daar had hij een liedje over geschreven. Kan dat? Dus dat je... Uh, langs de vloedlijn loopt en denkt van... hé, hey, daar zou ik wel eens een song over kunnen schrijven? In mijn geval is het meestal andersom. Dan ben ik aan het schrijven... en dan ga ik terugdenken aan... oh, ik was... oh, en toen zag ik dat. en dan oh ja ja, hey. ja Maar niet op het moment zelf. Nee, okay. zelf van, oh, leuk. Of oh, wat uh, jammer. Of zo. Hoe zit het met jou? Ja, ik heb best wel vaak... Um, dat als ik iets aan het doen ben... of vaak in de trein eigenlijk... Mm -hmm. als ik aan het wachten ben uh, tijdens mijn reis... dat ik dan juist... dat er dingen in me opkomen en dan maak ik notities. Of een heel snel, heel zacht opnametje... zo met mijn telefoon bij mijn mond. Mm -hmm. Dus ik heb heel veel ideetjes zeg maar, liggen. En uh, ja, voor mij, is het, voor mij kost het dan weer meer moeite... om het echt helemaal uit te werken. Ik heb dan honderd ideeën die zeg maar niet afkomen. Ja, maar uh, ja, zo gaat dat wel een beetje, ja. Goed, um, dat is even in, de brein, in het brein kijken van Daphne... en in het brein kijken van Koen hoe een liedje ontstaat. Uh, we gaan ook even weer muziek draaien. Dat doen we met ook studio -gasten, live studio gasten, maar dan in oktober. En dat is uh, bijvoorbeeld deze van Wolf Moon en Getaway. Ja, het nieuwe geluid van een Zwolse band. De opvolger van de Esmond Gems, Glass Wolf, hoorde je met Hyde. Uh, vorige week uh, gedraaid daarvoor hoorde je Wolf and Moon met The Getaway. Tien voor half uh, tien. Uh, er is ook iemand jarig vandaag. Maar die jarige Job die zal waarschijnlijk ook zijn uh, verjaardagscadeau morgen krijgen... in de vorm van een EP-presentatie... Dat is Bob Wiebers van Yes, Miss, No, Miss. Uh, want die gaan morgen in het Patronaat Café hun EP presenteren. En dit is die laatste single. Panama. How would it be if I would have to wings to fly?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 I always try to reach some, never, ever will I never guessed That you and I could work so well Heaven said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 Treden ze op uh, in uh, Gebroeders de Nobel in Leiden? Uh, ik heb het over Ouderskin. Hoe zijn wij in godsnaam ook alweer aan Ouderskin gekomen? Nou, uh, dat is, uh, die link is niet zo moeilijk. Uh, Susanne Sanders uh, was een van de dames uh, die uh, bij het Alberda College uh, ooit haar opleiding heeft uh, gedaan, is hier ook uh, geweest. En in dat spoor zaten twee uh, ja, muzikanten in haar begeleidingsband: Walter Mol en Maartje Gillessen. En om die twee gaat het, want dat zijn twee leden van de, de band Out of Skin. En daar, uh, ja, bij die gelegenheid uh, wees Wouter er ook uh, op van ja, ik maak, ik maak ook muziek. En sindsdien is er eigenlijk altijd wel een lijntje blijven lopen. En ja, uh, ik kreeg van de week hier de nieuwe single aangereikt. En die draaien we dan ook. Die single die komt uh, zeer binnenkort uit. Maar wij hebben hem al eigenlijk uh, de primeur. De Fair Erie heet die. Um, en ja, over Autoskin kan ik dan nog uh, in ieder geval vertellen... dat ze dus niet alleen vanavond bij die clubavond van 3 voor 12 Leiden zijn. Nee, want wie treden er ook op? Nog een Haarlemse band, namelijk Reno. Ja, die... Die kennen we nog van ook de Rob Agda-woord. Dus wat dat er gaat... Uh, lijkt me dat het best wel een leuke avond. Um, over Autoskim dan nog het laatste. Ze doen ook mee aan de popronde. En dat betekent dat ze dus... Uh, buiten hun eigen gebied uh, spelen. Want de band komt ergens uit de buurt van Rotterdam vandaan. Nijmegen, Delft, Leeuwarden, Heerlen. Dat zijn de plekken. En in Groningen zelfs ook nog. En Tilburg. Nou, uh, wat dat betreft kun je je lol niet op... als je uh, in een van die plaatsen woont. En je zit toevallig... ...naar een streampje van Alternative VM te luisteren. Dan weet je dus uh, waar je moet zijn om die band te kunnen aanschouwen. Maar je kunt natuurlijk ook luisteren... ...want wij hebben er ook nog één, namelijk uit Harem. En voor vanavond zit er zelfs nog zelfs één Zandvoortse ingezeten... ...en dat is Koen. Uh, want uh, ja, dat blijft toch altijd wel even leuk... ...dat er ook nog een Zandvoortse link is. En uh, ze gaan, uh, ons, uh, we gaan ons opmaken voor het uh, laatste blokje van twee nummers. Dus ik zou zeggen, uh, welke twee gaan wij uh, van jullie horen? Borders Fade en... And... Fearless Traveler. Fearless Traveler. Dat is iets met een EP wat, uh, wat nog aan uh, zit te komen. Dus uh, yeah. wat dat gaat... Laten we het horen. You with your quick notes. No, you don't miss a thing. They give the words. And you let it in. Your feelings, it ain't easy if your heart's always open. You go where they go and you let them first. But miss the sign that you had to reverse. You know that I know you know your Come to blow the dust away and let borders fade. You keep tidying screws to fit in, but when they're stuck, you get stuck in who you are. En nu, tijd voor het laatste nummer, Fearless Traveler over een onbevreesde reiziger en waarheen eigenlijk in tijd, ruimte, vertel het eens. Uh, ja, overal, <laughs> Weer, het is een wereldreis. <laughs> Weer een wereldreiziger, oké. Okay. De laatste, Fearless Traveler. Catches the light, turns what's in into a lie And makes it free to fill with good stuff Failures may strike me, but I won't step back I got my army to free me from that People told me how to make it, was born to screw it up But with mercy and forgiveness, to me that is enough For long, nothing but my own heart. While the world is waiting for me to fulfill my part I got no, I got no road, man. But it brought me further than I've ever been. I'm like a child in the playground that catches me down the slide. I get a glimpse of the sun and this tree holds me tight Life may fool me but I'm lucky to be wise I found the freedom to stand in my light People told me how to make it was point to screw it up But with mercy and forgiveness To me that is enough I follow The world is waiting for me to fulfill my boy. I got no I got no road map but it brought me for Eigenlijk uh, zou ik bijna zeggen, rondom met die kaart. Ik uh, doe het wel gewoon net, uh, op mijn eigen manier en ik uh, doe het lekker op het gevoel. Zoiets uh, hè, van, ik heb het al door al gered zonder een kaart uh, erbij uh, bij te houden. Doet mij denken aan een NLP opleiding. En dan was dat altijd, de kaart is niet het gebied. Nee, dat is het dat niet. Dus, uh, dus uh, da, da, dat was een beetje de link... wat ik met het liedje had, eigenlijk had. Dus, cool. Ja, ja, uh, er zit dus wel degelijk iets, iets in... waarvan ik denk, van, hey, uh, ik voel me er wel tot uh, aangetrokken. Er zit ook wel een hele mooie manier van... je moet zeker niet... Uh, binnen de hokjes gaan denken... en je moet juist... buiten de hokjes kleuren. Want dat is een beetje de kern van, uh, van de boodschap... die in dit liedje een beetje zit uh, verborgen. Tenminste, zo zie ik het. Maar goed... Ja, dat is ook zo. Ja, he? Heel goed ja. verwoord. Ja. Heel goed verwoord. Kijk, kijk, kijk. Ik zit dus, ja, ik zit dus toch wel degelijk te luisteren. Goed, uh, dames en heren, dank voor de, even voor dit uh, moment. We gaan uh, weer even terug inderdaad naar Zandvoort. Want er zitten natuurlijk ook nog Zandvoortse dingen in. Zoals uh, deze van uh, Walking the Sea. Alleen André Huigen is uh, aangetrokken om het een en ander uh, ja, uh, te doen... Uh, voor de diensten van Marlene Scherfs. Maar dat is een echte inwoonster van, uh, van Zandvoort. En zeker ook uh, de dame die ook hierop uh, te horen is. Lea Bos. En dan weet ik zeker dat er al iemand uh, ergens in Zandvoort daar een uh, heel plezier mee doet. Namelijk een collega bij ZFM Zandvoort. Dit is Wiedergoed. De dame heet overigens Lea Bos. Mama We hebben ook hier hun uh, wortels liggen. De dames Bruinhof En uh, ze komen uit Haarlem. En ze zijn, uh, ja, ze zijn inmiddels een beetje in Brabant neergestreken. En Leuna heeten ze tegenwoordig. En ze zijn voortgekomen uit Delusionals. Die we ook kennen uit de Rob Agda En het nummer dat heet Stars Online. Ik uh, ga nog even met de dame en heer uh, Daphne en Koen nog, eventjes na, uh, nog even de nababbel doen. Want, uh, want ja stonden bijna op het punt om weg te gaan. Maar zo makkelijk kom je natuurlijk ook niet de 1-2-3 hier de studio uit. Um, allereerst natuurlijk van, van ja, um, muziek maken is natuurlijk leuk. Hè, want anders deden jullie dat niet. Uh, merken jullie er iets van uh, in de manier van optredens? Uh, de, de, de, de, uh, aan optredens die jullie uh, krijgen, gebeurt dat veel? Ja, op zich wel. We spelen ja? best wel regelmatig. Als band en als duo ook. Ja. En vooral, um, ja, we in december gaan we vooral best wel veel spelen. Koen gaat een maandje weg daarvoor. Ja. En uh, daarna gaan we gewoon uh, veel, uh, ja, veel spelen. Maar dat is altijd een beetje het plan eigenlijk. Ja. Dat vinden we gewoon het leukst. Is het uh, is dan even dat nodig uh, om het batterijtje op uh, te laden, dat uh, maandje? Want uh, ja, je, gewoon... zei, je zei het al, van uh, ja als we dit uh, doen, dan moet het nu even gebeuren. Dus uh, vandaar dat we het ook even snel uh, geregeld hebben natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Ja, ja. ja ik uh, ga gewoon even lekker op vakantie. Ja. Deze zomer best veel gespeeld en druk gehad met dingen en zo. Dus niet echt naar vakantie toegekomen. Ja. En, uh, uh, kunnen we even lekker uitrusten. Nou weet ik dat jij Spaanse woordels hebt, dus gaat een beetje die richting, uh, gaat het een beetje die richting op? Iets uh, zuidelijker en uh, iets meer uh, richting Azië. Oh, nog verder weg dus. Aha. Ja, zeker. Uh, Oké, okay, dus, dus maar goed, uh, de EP als die gepland uh, staat, die staat ergens. Ja, begin dus deze? We hebben wel wel daar. Ja, naar. zeker. Ja, uh, want want dat is de bedoeling dat die dan uh, uh, ja, min of meer aan het publiek getoond moet gaan worden, ja. zeker. Wel uh, wereldkundig wordt uh, gemaakt. Ja. En daar, ja. Um, ja. Want, ja. want optredens, moeten jullie daar zelf achteraan of uh, laten jullie dat doen? Zijn jullie mee bezig om iemand die uh, de promotie ter hand neemt? Nee, over het algemeen gaan we wel zelf achteraan. Ja. Uh -huh. En heel af en toe krijgen we spontaan een mailtje van iemand die ons dan kent of ergens ja, heeft ja. gezien ofzo. Moeten ja. jullie het op dit moment daarvan hebben of niet? Kwaaf, ja. ja, optredens en uh, een bekendheid van uh, de muziek. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja Van is het spelen veel. vooral. Ja, en ja, kom, Zeker. Op verschillende, ja, echt het spelen eigenlijk. Ja. Want dan ja. zien mensen en vaak komen ze dan achteraf naar je toe. En dan vragen ze van, ja, waar kunnen we jullie vinden online? En, ja, we hebben en nu mooie kaartjes. Een beetje, ja. Ja. En wat ook wel leuk is om te vertellen, bedacht ik me net. Ja. Dat de EP is eigenlijk al af. Dus dat, dat ligt al klaar. En ah. wij gaan eigenlijk vanaf de optredens die we nu doen, verkopen we de EP wel fysiek. Dus we hebben, het, dan krijg je zeg maar bij het optreden kan je dan een soort ja preview nou ja eigenlijk ja, de eigenlijk EP gewoon kopen. al hebben ja. voordat hij online, ja. online komt voordat hij online komt dat hij komt pas in december echt online maar ja. we hebben hem al wel dus aha dus hoeveel kost me dat om de EP te krijgen Want <laughs> ja. jullie hem nu niet bij je natuurlijk ja ja, ja we hebben hem ook nog niet fysiek ah nou niet ja. nu bij ons maar ja, ja. als in die is wordt wel nu gedrukt oké oké ja ja, ik, ik, Koen kan ik niet meer uh, tackelen binnenkort. Want die is uh, een maand uh, weg. Ja. <laughs> ja, ik kan wel even langs brengen. Op fiets. Ik moet er een beetje voorzichtig mee zijn. Er moet ook nog iets overblijven, vind ik altijd. Kijk, uh, de singles komen er wel aan. Weliswaar aan. Maar als ik uh, bijvoorbeeld de vijfde track ga draaien. dan uh, Nee, dat is nog niet doen. Dat, uh, dat moet ik niet doen. Mag ik hem zelf draaien? Gewoon thuis? Ja, precies. Dat bedoel ik. Maar niet voor de radio. Nee, dat vergeet ik geef ik mezelf nooit. En bovendien rij ik dan te veel... Uh, uh, in de wielen van de muzikant. Dus er moet altijd iets uh, om ja. te ranen en moet overblijven. Het blijft uh, altijd een spel... van de man hier achter deze microfoon. En degene die muziek maakt. Want ja, uh, kijk, als ik alles wegdraai... Dan, uh, oh, dat hebben we al gehoord. Ja, dan. leuk. In, uh, bij een presentatie wat er... Uh, ja. Nee, zo werkt het niet. Goed, uh, ik, uh, ja, want, want uh, dat, is, dat is dan uh, in december... Ja, optredens hebben we gehad. Uh, ik zag alleen dat jullie op uh, nog de sociale media... geen website? Nog niet? Nee, nog niet eigenlijk. Nee, nee, nee ja, vooral... eigenlijk de me het meeste publiek... kijkt ook wel gewoon op social media... niet per se ja. op een website. Nee. Dus als we een website zouden maken... dan zouden, we, dan zouden we daar eigenlijk... bij wijze van spreken gewoon de links... van onze social media opstaan... en de bio en zo. En dat zou het zijn... maar dat kan je ook op social media al vinden. Dus... Ja. Daarom hebben we er eigenlijk een beetje voor gekozen ook. Ja. Okay. Bewuste keuze dus. Ja. Oké. Okay. Ik dank jullie hartelijk voor de komst. Jij hebt bedankt. Ja, ja, bedankt ja, graag het gedaan. Dus, uh, dus ja, de EP uh, daar zullen we zeker in december nog uh, op uh, terugkomen. Dan pas. Cool. Uh, eerst doen we het gewoon met de singles uh, die jullie ons uh, toesturen. Yes. Liefst natuurlijk. Uh, voordat, uh, voordat die wereldkundig wordt gemaakt. Want dan, uh, <laughs> ja. dan hebben we tenminste nog iets... Uh, om, uh, om even van... Hey, dit is de nieuwe single. Uh, ja. Uh, nou ja, dat, dat is het wacht op. Goed. Goed. Cool. Dank. Bedankt. Dank. Ja, bedankt. Goed. Uh, dat waren ze, Daphne en uh, Koen. En uh, deze die, uh, draaien we nu ook eventjes. Man in the Wall van uh, Milo Music.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 To write. We need something to keep us up at night. I might as well start talking to the man. van Milo, Milo Music uh, voluit um, want anders komen we een beetje in de war met die andere Milo uit uh, Vlaanderen, want dat is een Vlaamse songwriter, die kent bijna iedereen uh, van uh, EO, die uh, maar dit uh, zijn uh, mensen uit Zwolle en hoe komen we eraan dat is via Marloes Hoogendoren, de dame achter Revenge Records, die kwam er mee. En ja, aangezien daar ook een lijntje mee loopt, is het niet zo moeilijk om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Goed, deze Alternative FM zit er bijna op. Want straks is het weer de beurt aan Vader Veugen met een nieuwe aflevering van Peaceful Radio. Die, die we dan nog weer volgeschoteld krijgen. Dus wat dat gaat... gaat het helemaal goed komen... aan het eind van deze donderdagavond. Kijk aan, onze vriend Marcus van Dam is er ook. Dus dan kunnen we nog eventjes altijd in koor zeggen... tot volgende week. Inderdaad, want volgende week hebben wij nog... Uh, hier ook uh, live muziek. En dan is David Blinko te gast. Daar zou, ja, daar heb ik uh, inderdaad nog wat uh, van gedraaid. Dus dat, uh, gaan we, uh, dat gaat volgende week natuurlijk helemaal uh, gebeuren... met een complete band... Uh, die gaat komen. Dus dat uh, volgende week. Nu heb ik er nog eentje staan. En dat is uh, van een uh, Duits-Nederlandse uh, formatie. Band moet ik eigenlijk zeggen. En dat is een band die we kennen met uh, No Soyo. En dat is de laatste Glitter. En die hoor je tot aan het nieuws van 10 uur. In my darkest days. You took me by the hand Safer. Felt so out of place So everywhere I went I needed you to be my savior